Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte en pvd kenner Kamp om verder te praten over de formatie. Vanochtend gingen ze nog alleen op bezoek bij Kamp. Na afloop van zijn gesprek zei Samson dat er een groeiend draagvlak lijkt te zijn... voor een kabinet met tenminste VVD en PVDA. Rutte bevestigde die indruk. Onderwijsinstelling Consent uit Enschede huurt voor 45.000 euro per jaar... een skybox in het stadion van FC Twente. Onder de instelling vallen 33 basisscholen in de regio. PvdA-kamerlid Dijsselbloem wil van minister van Bijsterveld weten of de huur van de Skybox wordt betaald met onderwijsgeld. In een e-mail van de directie van Consent werd onderwijzend personeel gevraagd om te helpen met het schoonmaken van de Skybox en het ontvangen van gasten. Klanten van de ING-bank met een variabele hypotheek krijgen toch niet te maken met extra kosten. De bank schrapt de aangekondigde verhoging na gesprekken met onder meer de AVM en de actiegroep stopt de banken.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 Shell heeft het boren naar olie en gas bij Alaska uitgesteld. Er zou dit jaar mee worden begonnen, maar Shell kan met technische tegenslag. Een speciale kap die bij een mogelijk lek over de boorput kan worden gezet, is tijdens een test beschadigd. Milieuorganisaties verzetten zich al langer tegen de boringen. Greenpeace voerde vorige week actie bij tankstations van Shell. Zorgverzekeraar Mensis beloont mensen voor een gezonde levensstijl. Het is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die een spaarsysteem gebruikt om klanten op een positieve manier te stimuleren om bijvoorbeeld te gaan sporten of te stoppen met roken. Deelnemers kunnen punten sparen waarmee ze korting kunnen krijgen op een deel van het eigen risico, een dieetadvies of sportkleding.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 Nou. Maar wel gezellig, daar gaat het om. Welkom weer, dames en heren. Het is weer maandag. Goedemiddag. Goedemiddag. Iedereen klacht het over de maandag. Ik vind de maandag wel een leuke dag hoor. Ja, ja maar mogen we weer radio maken. Ja, maar dan mogen we weer. Ja, dan mogen weer de weien zoals het dan uh, zoals dat heet. Hè. Dan mogen we weer de weien, Dat vinden we heerlijk. Natuurlijk. Alsjeeluister weer, ik ben er ook weer. En uh, we gaan weer lunchen. We hebben straks nou ja, het weer om half twee. En uh, voor de rest natuurlijk alles wat ter tafel komt. En dat kan van alles zijn. Ja, maar ook net zo goed niet. Het nee. kan van alles zijn, maar ook net zo goed niet. Oké, okay, dat, dat is ook weer waar. Verder, uh, dames en heren, ja, als u verzoekjes mocht hebben... u kunt ons natuurlijk altijd even uh, contacten via onze uh, Facebook-pagina. Die staat weer open... Mocht u verzoekjes hebben of iets dergelijks, dat kan natuurlijk altijd. Dan zet u dat even. Of u kunt het ook via gewoon onze berichtjes sturen via de Facebook-chat natuurlijk. Ook dat kan. Alles kan. En we hebben er weer zin in. We hebben weer lekkere muziek voor u uitgekozen. En. Uh, dit is de eerste. En het licht mag wel uit, dus licht zat. Te veel woorden, te veel zingen, te veel woorden, draaien te veel hoorden, te veel muren, te veel uren tikken langzaam. te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. omheen. te veel mensen, te veel zin, te veel woorden voor een mens alleen. mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Als ik je in mijn armen sluit Mag het lukken Te veel ogen, Te veel, traag, te veel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 Ik wil draaien, te veel van alles, na lange lange dag, en zo zie ik ze graag. Het licht brandt niet eens. Jullie lopen zeuren, mag het licht uit. Het licht brandt niet eens. Oh ja, wel. Jawel. Oh ja, het brandt wel. Brand. Jawel. Oh, nou, Wie brandt een lamp. Mag het uit dan? Dat voor van mij wel. Oké. Okay. Nou, fijn dat het uit mag. Opa. Dat is niet helemaal zoals het toestaat. Dat is helemaal wel altijd. Oké, okay, maakt niet uit. We hebben nog meer. Dit is kajak. Het wordt. Uh, <laughs> dus deze opname. Kijk ook, dus eens doen: ruthless queen, was dat? Van Kajak. En dan ging iets niet goed. Maar het gaat nu weer wel goed hoor. Het gaat nu gewoon weer helemaal goed. Let u maar op. Het wordt weer heel mooi. Uh, de volgende plaat alweer. Jawel, we gaan gewoon door. We maken blijven lachen in dit programma. Toch? Tuurlijk. Schrijf Oh, jij vindt dat er geen reden is om te huilen? Nee. Nou, ik wel. Het is belastig wat hij doet, maar hij doet het weer. Oké. Okay. Split ends. Message to my girl. Dat heet The Message to My Girl. Mooie plaat, overigens. Toch? Ja, prachtige plaat. waarom ook niet. Dat is de hoe. Komt zich uit over overheid Tommy natuurlijk. Maar dat weten u allemaal al. In 1969 kwam die eerste fantastische uitvoering uit op, uh, op dubbel LP toen nog. Tommy! En dat heet Pinball Wizard. Dit is de hoe. En er zijn een heleboel, ook een heleboel andere uitvoeringen nog van bekend van dit nummer. Uh, onder andere natuurlijk die fantastische Woodstock-uitvoering. En uh, ook diverse andere live-uitvoeringen, bijvoorbeeld Live at Leeds en dat soort dingen meer. En uh, het is ook nog eens dunnetjes overgedaan in de Orchestral Tummy, waar de rollen werden vervuld door allerlei bekende uh, popsterren en zo. Nou, dit was in ieder geval. Pinball Wizards. Earth and Fire Zonder de Wind Jerry Kaagman Enkel Zatte Maybe Tomorrow Maybe Tonight And the diamond. And this en uh, nog een koorts en uh, uh, Johnny Kaagman natuurlijk en Abtamboer op drums geloof ik als ik het allemaal goed heb Earth and Fire ja en uh, fantastische Nederlandse band de eerste hit die ze ooit maakte was een compositie van George Koijmans uh, en dat heette natuurlijk uh, Seasons maar dat doen we nu niet we gaan nu even op de ragen tour denk ik als alles goed gaat de dan gaan we nu op de ragen tour jawel ja dan, The Kings baby I feel good Alright Het is half tot zwaar bewolkt. Wind is westelijk, kracht 4. En het wordt zo'n 18 graden. En morgen is het weer bewolkt. En dan is er ook kans op regen. Wind is dan ook meest westelijk en haalt wat aan naar kracht 5. En het wordt ook weer een graad of 18 Dus een beetje herstig. Dus. Nou, dat mag ook in dus, hè? De ja, meteorologische herfst is al lang begonnen en de kalenderherfst begint aanstaande vrijdag. Ik laat u even, nu eens even helemaal genieten van dit nummer van Rick van Moeder. Als ik heb mijn bij een klein stukje laten. Dus ik denk, ik laat het u nu eens gewoon helemaal. Doen. Allemaal gespeeld op één grote Synthesizer, de GX1 van de Yamaha, dat mag ik nu nog zeggen, want ding is het toch niet meer. Uh, 1976 ongeveer kwam dat ding voor het eerst op de markt. En uh, dat was een gigantisch instrument. Ik heb hem zelf ook een tijdje onder mijn beheer gehad. Dat was heel wat gek. Ik had hem toen, ik mocht meedoen natuurlijk... aan de, aan de wereldkampioenschappen in Japan toen de tijd. In heb ik bijna vier maanden in thuis gehad, dit, dit apparaat. Nou ja, in de winkel dan waar ik toen werkte. Maar dat was min of meer ook thuis natuurlijk. En dan kon, wel heerlijk, dan kon je lekker het perkeer gaan op dat ding. En uh, nou ja, het, uh, het was een, een, iedereen was begeisterd om het zo maar eens te zeggen van het ding. Uh, Rick van der Linden was een gek van Keith Emerson. Was een gek van Stevie Wonder. Was er ook helemaal lijp van... En uh, ik zelf ook. Ja, geweldig. Dus, uh, GX1 heet het nummer ook officieel. En dat mag best nu, want het is het... Uh, ik denk, ik, ik weet niet even of het ding nog bestaat zelfs. Maar goed, we gaan even verder met een lekkere oude Nederlandse band. Daar komt-ie. Herinnerd is zich deze nog, nog, nog, nog, nog, nog. De Outsiders met Holy Tax. En het nummer dat heet Touch. Touch.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 Dat was Pink Floyd. Ik was op zoek naar een tune, maar die kan ik zo even gauw niet vinden. Nou, vertel het dan zomaar. De dat kok van de week, dat ben jij. Ik kan de tune zo gauw even niet vinden. Ja. ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Hè. Ja, dat is nog helemaal zo. Dus, nou, kom maar op. Nou, we hebben vandaag een pasta salade uit eigen keuken. En u heeft hiervoor nodig 250 gram fusili. Gekookt, uitgelekt en afgekoeld. Eén gesnipperde rode ui. Een fijn gesneden paprika, 100 gram hamblokjes en ongeveer een ons groene olijven zonder pit in tweeën gesneden. Uh, voor de dressing heeft u nodig 2 eetlepels mayonaise, 2 eetlepels yoghurt, 1 eetlepel pesto en een teen fijngeakte knoflook en uiteraard zout en peper naar smaak. Pa pasta met ui, paprika, ham en olijven in een kom. En roer de mayonaise met de yoghurt. En voeg pesto, knoflook en eventueel wat peper en zout toe. Roer dit goed door. Het pasta groentemengsel. En uh, serveer met een uh, verse ciabatta. Als lunch en uh, als warm, als diner is het ook heel erg lekker met een stukje vlees. En uh, een lekker wijntje hierbij is een uh, frisse witte, een, Bijvoorbeeld een chardonnay of een fruitig rozeetje. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Ik heb het toch gevonden. Ja. ja erg, hè? Toch gevonden. Beter laat dan nooit. Ja, zo is dat. Uh, het recept, dames en heren, was van alsjeblieft zelf, hoor. Dat u dat even weet. Ja, nou. Want de koks van de Zandvoortse restaurant staan nog niet echt te gillen, maar... Um... Koks, als u leuke recepten heeft die u ons kwijt wil, hoeft u elke week hoor. Maar bij Tourburt, eh, we, we zien graag koks van de Zandvoortse restaurants. Dat, zij, dat ze gewoon een receptje aan ons prijs geven. Dat zetten we dan op de website en um, kunnen die mensen dat thuis uitproberen. Dat lijkt me nou zo leuk. Goed, nou, we gaan deze week een de salade. Dat gaan we in ieder geval maar doen. Lijkt me op zich een uh, heel gezond uh, verhaal.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 was even een witje. <lacht> was, was even een witje. Nou, nou ja, kan toch gebeuren? Gewoon weet je, Dat moet gewoon kunnen, vind ik hoor. En het werd stil. Ja, het werd even stil. <lacht> maar dat komt. nou ja, maakt het niet uit hoe het komt. Uh, we gaan verder met een hele mooie plaat, dames en heren. Een hele mooie plaat. I hear the sound. Dat was Jim Reeves. Ja, dat was hem. Echt waar. Jim Reeves. We zijn bijna toe aan het, uh, aan het nieuws en het weer, uh, dames en heren. Dus dan gaan we zo eens even uh, lekker naartoe. Als u het niet erg vindt. Een lange weg terug. Tot aan de andere kant van het nieuws.